Het ra rapport of de regeerakkoord is het natuurlijk aanbieden aan Kamervoorzitter van Miltenburg. En, en Wouter Bos, die zal ook nog wat zeggen? Ja, dat is wel uh, zoals wij het begrepen hebben. Zoals wij het begrepen hebben is het zo dat uh, Wouter Bos nog een toelichting zal geven. Overigens komt nu Mark Rutte binnen samen met Diederik Samson en ook Henk Kamp en Wouter Bos. Die staan uh, nu, uh, zoals ik het goed kan zien, uh, naast elkaar. Uh, ze proberen nog even een plekje te zoeken. En dit is Henk Brons, de woordvoerder van de, de formatie het eindverslag en het regeerakkoord aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Aansluitend de korte toelichting geven op het eindverslag en daarna zullen de fractievoorzitters een toelichting geven op het regeerakkoord zoals dat vandaag door hun fracties is goedgekeurd. Dan wachten wij nu op het moment dat de kamervoorzitter binnenkomt. Ah. Mark Rutte maakt een trommelend gebaar, want het is wacht op Anouska van Miltenburg... die, als ik de heer Rutte begrijp, nu aangelopen, om, en dat is inderdaad zo... zij komt binnen, wordt toegeknikt door Rutte en Samson. En Henk een van de informateurs, staat klaar om het regeerakkoord te overhandigen. Mevrouw de voorzitter, dit is de eerste keer dat de Kamer de regie heeft genomen... over het proces wat volgt na de, de vertaling van de verkiezingsuitslag. U heeft dat gedaan door uh, ons als informateurs uh, aan te stellen, u heeft onze opdrachten geformuleerd, u heeft ons faciliteiten ter beschikking gesteld en u geeft ons nu de gelegenheid om u het verslag van onze werkzaamheden aan te bieden. Het zal ook uh, de Kamer zijn die uh, behalve de regie tot nu toe ook straks weer de regie heeft en de Kamer die zal zorgen dat straks uh, de, het vervolg van het proces uh, ook op, op gang heeft. De Kamer mezelf dat straks ook het vervolg van het proces op gang komt. Er zijn drie elementen in de opdracht die u ons gegeven heeft. Eerste het eerste element was dat u noemde VVD en Partij van Arbeid. Het tweede was snelheid en het derde was stabiliteit. Nou over VVD en Partij van Arbeid hoeven we het niet te hebben, daar staan ze. Over snelheid denk ik ook niet, dat is wel duidelijk. We zijn als dit zo allemaal blijft lopen zoals we hopen. ...is dit een van de vijf snelste formaties die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Maar over het punt stabiliteit zouden we misschien nog iets kunnen zeggen. Die stabiliteit die heeft verschillende, verschillende onderdelen. Het eerste, het eerste maar het, eigenlijk het belangrijkste is voor die, voor die stabiliteit de instelling van de beide onderhandelaars. Zij hebben met hun secondanten en met hun, uh, hun, hun, hun volledige inzet... vanaf de eerste dag gewerkt aan het uh, proces om dit uh, te laten slagen. Zij hadden zich voorgenomen... Om te komen tot een goed resultaat en ze hebben dat denk ik op hun eigen manier, maar op een indrukwekkende wijze in korte tijd kunnen afronden. Ik ben trots erop dat ik samen met Wouter Bos deze opdracht van u heb kunnen krijgen. Ik ben blij dat we die opdracht hebben kunnen uitvoeren. Wij zullen nu een stap terugzetten en verder het geheel in uw vertrouwde handen achterlaten. Dank aan u en aan de Kamer voor het in ons gestelde vertrouwen. En uh, wij hopen dat het uh, proces op een nette manier verder zal worden afgerond. Dank u wel. En dit is het beste uh, wat u wil geven. Dank u wel. De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt in een envelop nou, het regeerakkoord. Dank. Inderdaad uh, snel en uh, voortvarend. En ik uh, zie hier een mooie brug op de achtergrond. Als Zalbom jammer dat het niet de Zalbomse brug is die hier ja, achter mij zit. Maar bijna. daar kan ik dan uh, mee leven. Um, ik ga ervan uit dat de Kamer. Dus ik zal zorgen dat het stuk zo snel mogelijk bij de Kamerleden komt en dat de Kamer u deze week zal uitnodigen u beiden uh, om aanwezig te zijn bij een debat naar aanleiding van het stuk wat u uh, samen met de onderhandelaars heeft geproduceerd. Uh, dus we zullen elkaar daar uh, opnieuw treffen. Heel hartelijk dank voor u beide iets van het. Dank u. En uh, u ook een hele fijne middag hier. bedankt. Ja de Bos staat nu klaar om namens de informateurs te praten. Dames en heren, goedemiddag. Um, Collega-informateur Henk Kamp en ik hebben vanmiddag kunnen constateren dat de Tweede Kamerfracties van de VVD en de Partij van de Arbeid vertegenwoordigd door Mark Rutte en Diederik Samson, akkoord zijn gegaan met het Concept-regeerakkoord dat zij vandaag ter instemming overlegd hebben gekregen. En daarmee komt aan onze opdracht een einde.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 Vandaag doen wij dat met het gehele akkoord. En de heren Rutte en Samson zullen dat straks aan u toelichten. Wij hebben in ieder geval geconstateerd dat met de totstandkoming van dit inhoudelijke akkoord onze opdracht is afgerond... en niet de aanwijzing door de Tweede Kamer van Mark Rutte als formateur van een kabinet van de VVD en Partij van de Arbeid in de weg staat. In totaal hebben wij vijf weken aan de uitvoering van onze opdracht gewerkt... Al in de derde week was een eerste doorrekening van het Centraal Planbureau beschikbaar, zodat in de laatste twee weken nauwgezet aan de laatste verbeteringen, teksten en in goed Nederlands fine-tuning richting de definitieve doorrekening gewerkt kon worden. Dit hoge tempo was niet mogelijk geweest zonder het harde werken, ook buiten kantooruren van de medewerkers van het Centraal Planbureau en ambtenaren op vele departementen, met name financiën en sociale zaken en werkgelegenheid. Mede namens de onderhandelaars en mijn collega-informateur Henk Kamp wil ik hen daarvoor hartelijk danken. Ik zou u tenslotte nog op een tweetal zaken uit het verslag van de informateurs willen wijzen. Allereerst kunt u in ons verslag terugvinden met welke personen anders dan de onderhandelaars wij de afgelopen weken gesproken hebben. Een aantal van die gesprekken, zoals met de sociale partners, gemeenten, provincies en waterschappen, is u bekend. Maar daarnaast hebben wij ook met de heer Van Dijkhuizen gesproken over het advies van zijn commissie met betrekking tot het belastingstelsel. Met mevrouw Meurs over het advies van haar commissie met betrekking tot de inkomens van medisch specialisten. En met de president van de Algemene Rekenkamer en de commandant der strijdkrachten over de vervanging van de F-16. Ook kunt u in ons verslag lezen dat de onderhandelaars niet slechts een inhoudelijk akkoord hebben bereikt... ...maar ook overeenstemming hebben bereikt over de verdeling van ministers en staatssecretarisposten in het nieuwe kabinet. En daarbij horende departementale herindelingen. De VVD zal zeven ministers en drie staatssecretarissen leveren. De Partij van de Arbeid zes ministers en vier staatssecretarissen. Er komt een minister voor Wonen en Rijksdienst op het Departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En een minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op het Departement van Buitenlandse Zaken. De verantwoordelijkheid voor immigratie en asiel gaat naar het Departement van Veiligheid en Justitie. De verantwoordelijkheid voor integratie en inburgering naar het Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal de naam Economische Zaken gaan dragen. Dames en heren, dit akkoord wordt uiteraard geschraagd door de inhoudelijke overeenstemming tussen VVD en de Partij van de Arbeid. En als u verder geen vragen heeft aan de heer Kamp en mijzelf, stel ik voor dat wij Mark Rutte en Sams Samsom vragen een toelichting op dat akkoord te geven. Dank u wel. Voor u zijn twee stoelen op de eerste rij beschikbaar. Ik geef graag het woord aan de heer Rutte. Dank. En uh, allereerst wil ik ook uh, namens ons beiden dank zeggen aan beide informateurs, Wouter Bos en Henk Kamp... Er is in, in hoog tempo gewerkt. Uh, jullie hebben de leiding krachtdadig in hand genomen. Het was een plezier in de afgelopen weken. Het was ingewikkeld. Het was inhoudelijk ingewikkeld. Het was ook vaak technisch ingewikkeld. We moesten natuurlijk flink onderhandelen. Uh, maar de sfeer is steeds goed gebleven. En jullie leiding daarbij is van groot belang geweest. En dat geldt via jullie ook voor de stad. Uh, er is uh, soms 16 uur per dag gewerkt. Uh, u zag ons dan zo twee keer twee uur. Soms drie keer twee uur per dag. Die onderhandelingen bijwonen en meemaken. Maar uiteindelijk werd er achter de schermen. Door de staf, de raadadviseurs, maar ook door, de, door het secretariaat en door de RVD werd er echt rond de klok gewerkt. En daardoor was het ook mogelijk om snel dit tot stand te brengen. Uh, dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Uh, wij zijn ook geen fusiebesprekingen begonnen tussen Partij van het en VVD. Dat zou ook nooit lukken, want deze twee partijen denken heel verschillend over heel veel zaken in Nederland. Maar het feit is wel dat bij de afgelopen verkiezingen deze twee partijen de dus grootste zijn geworden. En de kiezer daarmee heeft gezegd, u zult met elkaar het moeten doen. En we hebben elkaar de ogen gekeken en besloten ook met elkaar zaken te gaan doen. Te meer omdat wij er beiden van overtuigd zijn dat dit land te maken heeft met grote problemen die moeten worden aangepakt. Um, als je kijkt naar wat er in de afgelopen jaren al af van mensen is gevraagd, dan is dat enorm. En ook de komende jaren, tussen 2012 en 2017, zullen we opnieuw aan Nederland vragen om akkoord te gaan, om in te stemmen, om draagvlak te geven voor 16 miljard extra aan ombuiging. Dat betekent opnieuw 1000 euro per Nederlander. En dat is dus per Nederlander inclusief de jongeren en de ouderen. En dat is nodig omdat ons land nog steeds op de grote voet leeft. Omdat we te lang gedacht hadden dat de economie wel weer vanzelf zou gaan groeien. Maar inmiddels hebben we in 2008 te maken gehad met de ernstige kredietcrisis... en in 2010 de schuldencrisis. En mede daardoor, maar ook door het feit dat er minder jongeren zijn en meer ouderen in Nederland... ligt de economische groei structureel op een lager niveau... En wat we nu moeten doen is ervoor zorgen dat de overheidsfinanciën in lijn worden gebracht met die economische groei. Als we dat niet doen, dan schuiven we de rekening door naar de volgende generaties en dan zullen de rentelasten enorm stijgen. En dat doen we langs drie pijlers. Dit kabinet wil de schatkist op orde brengen, wij willen eerlijk delen en we willen werken aan duurzame groei. Dat zijn de drie pijlers onder het akkoord wat hiervoor ligt. Op een aantal aspecten zal Diederik Samson, Samson zo meteen nader ingaan. Ik wil zelf ook een aantal aspecten eruit lichten. Deze verkiezingen draaiden voor de VVD om het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Ik ben dan ook blij dat we in lijn met de studiegroep Begrotingsruimte besloten hebben om die 16 miljard euro, hoe moeilijk ook, om te besluiten die 16 miljard euro te gaan ombuigen tussen nu en 2017. Absoluut prioriteit voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Binnen de pijlers die ik net genoemd heb. Tegelijkertijd het verlagen van de tarieven in de inkomstenbelasting en het verhogen van de arbeidskorting met 500 euro, dat is 500 euro netto voor iedere Nederlander die werkt per jaar. Dan op het terrein van veiligheid. Ik noem een aantal elementen uit het akkoord op het terrein van de veiligheid. We hebben besloten om ruim 100 miljoen te steken extra in de nationale politie. Dat betekent meer blauw op straat. We hebben besloten om meer aandacht te geven voor de positie van het slachtoffer. Ze krijgen meer spreekrecht en er komt één loket voor slachtofferhulp. We hebben besloten om voor wie in de fout gaat en voor te zorgen dat ze dat nog meer gaan voelen. De kosten van het strafproces worden zoveel mogelijk verhaald op de daders. En er komt de eigen bijdrageregeling voor gedetineerden. Een crimineel die in eerste aanleg voor meer dan twee jaar is veroordeeld verdwijnt meteen achter slot en grendel. Ook al wordt er hoger beroep aangetekend. En het wordt mogelijk om levenslang toezicht te houden op zeden en geweldsdelinquenten. Een aantal elementen op het terrein van de veiligheid. Dan op het terrein van de migratie. We hebben besloten om illegaliteit strafbaar te stellen. Voor mensen die geen Nederlands spreekt geldt dat ze ook geen bijstand krijgen. We gaan de toelatingsregelingen en toelatingsprocedures stroomlijnen... zodanig dat we veel sneller kunnen beslissen. En zodanig dat we de stapeling kunnen tegengaan van die procedures. Zo is eerder duidelijk wie in Nederland kan blijven... en ook wie eerder terug moet naar het eigen land... En tegen die achtergrond, tegen de achtergrond van het stroomlijnen van die toelatings... en eh, het bekorten van die toelatingsprocedures, is het ook mogelijk om voor kinderen... onder de 18 jaar, die vijf jaar in ons land verblijven... tegen strenge voorwaarden mogelijk te maken dat ze in het land mogen blijven. Dan, migranten moeten langer aantonen hun best willen doen om in Nederland te aarden en hiermee te draaien. En daarom verhogen we de periode en verlengen we de periode... alvorens migranten mogen stemmen voor de gemeenteraad. Die gaat van vijf naar zeven jaar... Duurt het langer, alvorens zij een aanmerking komen voor naturalisatie. Ook dat gaat van vijf naar zeven jaar. En verliezen zij hun verblijfsrecht als ze bijstand aanvragen in die eerste zeven jaar. En tot slot, vreemdelingen die veroordeeld zijn voor een delict worden eerder uitgezet. En de periode dat dit mogelijk is, wordt verlengd van vijf naar zeven jaar. Dan, de campagne ging ook over de hypotheekrenteaftrek. En daar heeft mijn partij een gevoelige concessie gedaan. We zijn ermee akkoord gegaan, dat in de komende jaren de hypotheekrenteaftrek van de vierde schijf naar de derde schijf... met een half procent per jaar wordt beperkt. Dat geld wordt niet gebruikt ter dekking van het tekort. Dat geld wordt allemaal teruggegeven in lagere belastingen. Tegelijkertijd hebben we besloten om ervoor te zorgen... dat er verruiming komt voor starterskredieten... en dat het mogelijk is om restschuld in Nederland te financieren. En in de huurmarkt gaan we ervoor zorgen... dat de woningcorporaties weer teruggaan naar hun kerntaken. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het mogelijk wordt om scheef wonen tegen te gaan. Dat betekent dat de huren marktconform worden voor die groep... die op dit moment met een te hoog inkomen in een te goedkoop huis woont. Dan een andere, de tweede grote concessie die wij gedaan hebben als VVD... is het verkleinen van de verschillen tussen de hogere en de lagere inkomens. De lagere inkomens tot modaal zullen gemiddeld per jaar... het mediane koopkrachtbeeld stijgen met 0,2 procent... en inkomens rond de 100.000 euro zullen per jaar mediaan koopkrachtbeeld, omlaag gaan koopkracht met 0,6%. Tegelijkertijd, omdat we die inkomensafhankelijke zorgpremie invoeren... en het inkomensafhankelijk eigen risico... en die zijn voornamelijk ook verantwoordelijk voor dat verkleinen van die verschillen tussen hogere en lagere inkomens... is het mogelijk om te stoppen met het rondpompen van geld in de sfeer van de zorgtoeslag en alle bureaucratie die daarbij hoort. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat het systeem waarin de zorg zelf beslissingen neemt... En daarvoor ook verantwoordelijk is dat dat systeem overeind blijft. Ten aanzien van het inkomensbeleid nemen we ook een aantal maandregelen in de bijstand. Om te bevorderen dat mensen van de bijstand ook aan het werk gaan. We gaan de arbeids- en reïntegratieplicht en de plicht tot tegenprestatie naar vermogen voor iedereen laten gelden. En het niet van de sollicitatieplicht zal ertoe leiden dat de uitkering met drie maanden wordt stopgezet. Tegelijkertijd komt er extra geld voor armoedebestrijding... gericht op gezinnen met kinderen... werkenden met een laag inkomen... en ouderen met een klein pensioen. En tot slot... op het gebied van het onderwijs... kiezen wij ervoor om extra geld te steken... in fundamenteel onderzoek. Er komt 100 miljoen extra voor het fundamenteel onderzoek in Nederland. En Tegelijkertijd willen wij in het onderzoek extra investeren in vakmanschap. En ervoor zorgen dat leraren, maar ook schooldirecteuren en schoolhoofden... dat die extra worden geschoold, extra worden opgeleid omdat wij ervan overtuigd zijn dat zij de belangrijkste knop zijn, de belangrijkste reden zijn waarom een school wel of niet goed presteert. En meer in het algemeen is onze gezamenlijke ambitie om het vakmanschap terug te geven aan politie, aan mensen in de zorg, aan de mensen in het onderwijs. Door ervoor te zorgen dat de bureaucratie wordt teruggedrongen en dat je ook carrière kunt maken zonder per se door te groeien naar allerlei managementfuncties. Alles overziend ligt er volgens mij nu een pakket wat evenwichtig is. En wat herkenbaar is voor zowel de VVD als voor de Partij van de Arbeid. En ik zei het aan het begin al. Wij realiseren ons dat dit pakket iedereen in Nederland zal raken. Dat iedereen dit ook zal voelen. Maar naar onze absolute overtuiging is dit noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat ons mooie land sterker uit de crisis komt. U luistert uh, live naar de presentatie ja, van het uh, regeerakkoord. Nu Diederik Samson. Dank aan de informateurs en ook aan alle medewerkers die zo hard hebben gewerkt de afgelopen uh, weken, dat was een bijzonder proces met wat mij betreft een bijzonder resultaat. Want voor u ligt een regeerakkoord. Een regeerakkoord dat, zo beseffen wij ons, grote impact zal hebben voor iedereen in Nederland. En van echte vreugde over zo'n akkoord kun je dan ook niet spreken. Want we zullen van iedereen offers moeten vragen in de komende jaren. Ik ben wel trots op het bereikte resultaat. Want het regeerakkoord weerspiegelt de zoektocht naar het beste van twee werelden. Het is het resultaat van elkaar wat gunnen. En dus niet van winnen of verliezen. En we zijn er door die houding in geslaagd om ons niet te laten verlangen door de verschillen. Of vooral plannen van de ander proberen tegen te houden. We hebben datgene gedaan waar Nederland in onze ogen verder mee komt. En waar Nederland om vroeg na 12 september. Namelijk samenwerken, elkaar de hand reiken, bruggen slaan. Dat is een brug tussen twee politieke partijen. Maar we zien het ook als onze taak om bruggen te slaan tussen Den Haag en de samenleving. Tussen arm en rijk, jong en oud, hoog en laag opgeleid. Tussen hier geboren of van ver gekomen. Tussen politiek en sociale partners. Het is onze ambitie om de onderlinge verbondenheid, het optimisme en de kracht van Nederland te vergroten... om zo Nederland sterker uit de crisis te laten komen. En dat doen we door de rekening van de crisis te betalen met solide begrotingsbeleid door de rekening van de crisis eerlijk te verdelen... door van hoge inkomens iets meer te vragen... en lage inkomens erop vooruit te laten gaan. En dat doen we door de volgende crisis te voorkomen. Want we reguleren de financiële sector... en we werken aan een duurzame en vernieuwende economie. En, Mark Rutte zei het al... we blijven ook in deze moeilijke tijd altijd investeren in onderwijs. Dat is de motor van onze toekomst. En ik ben tevreden dat het ons is gelukt om die drie opdrachten tegelijkertijd te vervullen. En daarvoor waren wel een aantal doorbraken nodig. In de zorg. We gaan de kosten van de zorg eerlijk verdelen. Via inkomensafhankelijke premies en eigen risico's. En we gaan binnen het huidige stelsel... meer accenten leggen op samenwerken in plaats van enkel concurreren. En we hebben ons hierbij ook laten inspireren door de Sociaal Economische Raad... en door de agenda van alle zorgpartijen. En op de arbeidsmarkt, daar verbeteren we de positie van flexwerkers... We richten het systeem van ontslag en ontslagvergoedingen op het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan. En voor mensen met een arbeidshandicap creëren we door middel van een kwotumregeling... tienduizenden arbeidsplaatsen bij bedrijven in de komende jaren. En zo valt er dus niemand tussen wal en schip. En we realiseren ons dat er daarbij ook pijnlijke maatregelen genomen worden. Zoals het verkorten van de WW-duur. Maar hij past in het geheel van het akkoord waarin wij het ontslagrecht... Flex voor flexwerkers en voor ouderen op de arbeidsmarkt... veel voor elkaar hebben gekregen. En we zoeken voor de uitwerking en de invulling van al deze maatregelen... nadrukkelijk de samenwerking met de sociale partners. En op energiegebied gaan ambitie en zekerheid hand in hand, eindelijk. We tonen ambitie met een doelstelling van 16% in 2020 en 100% in 2050. En we willen zekerheid bieden aan bedrijven, investeerders en particulieren... En daarom zoeken we ook hier naar breed draagvlak, in de Kamer en daarbuiten, om zo eindelijk een betrouwbaar en langjarig ambitieus energiebeleid te creëren. Op internationaal gebied zal Nederland een open houding naar Europa en de wereld innemen. En we versterken de samenhang in die driehoek tussen defensie, ontwikkelingssamenwerking en handel. En daarbij verheel ik niet dat de modernisering van ontwikkelingssamenwerking gepaard gaat met een pijnlijke bezuiniging. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met onze minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en door de synergie tussen hulp en handel een wezenlijke bijdrage kunnen blijven leveren aan het bestrijden van armoede in de wereld. En een voorbeeld van die vernieuwende aanpak is dat investeringsfonds van 750 miljoen om economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren. Dames en heren, we zijn ervan overtuigd dat we met dit akkoord een solide basis leggen om de toekomst met optimisme tegemoet te treden om een nieuw politiek tijdperk in te gaan... waarin we Nederland sterker en socialer maken. Waarin de politiek niet verlamt, maar verbindt en inspireert. En dat doen we met dit akkoord, maar natuurlijk ook met onze volksvertegenwoordigers... en als de Kamer instemt met het verslag van de informateurs... en de formatie succesvol wordt afgerond, ook met onze mensen in het kabinet. En mocht het zover komen, dan zult u later met hen kennis naaken. Maar voor één naam maak ik nu een uitzondering... Ik ben voornemens om Lodewijk Asscher voor te dragen als vicepremier in het kabinet Rutte Asscher. Dank u wel. De vragenronde als eerste, Jos Heijmans. Uh, meneer Rutte, de hypotheek de afbouw daarvan, u noemt dat een uh, grote concessie die door de VVD is uh, gedaan. Uh, Anderen noemen het kiezersgewoor. Het was hun prioriteit dat we samen met elkaar te werden. Hoe gaat u dat uitleggen aan uw afgelopen? Zoals we dat net gedaan heb, door te zeggen dat dat inderdaad een gevoelige concessie is. Eh, ik ben ervan overtuigd, als wij beide op een aantal van dit soort voor onze beide partijen... heel belangrijke punten niet bereid zouden zijn geweest om die concessies te doen... dan hadden wij negatief uitgeruild en waren allerlei grote onderwerpen niet aangepakt. Wat we nu doen bij de hypotheken is per jaar vragen aan de mensen die het hoogste tarief aftrekken... om een half procent per jaar minder aftrek te accepteren. Totdat we bij de derde schijf zijn. En dat bedrag investeren we terug in het verlagen van de inkomstenbelasting. En daarmee wordt het ook 100% teruggesluist naar de mensen. Dat is toch niet in ons verkiezingsprogramma? Ik vind het een aanvaardbaar gegeven. Het totale pakket wat er ligt, vind ik het aanvaardbaar. Als dus u weet dat een heleboel mensen op uw partij hebben gestemd. Juist vanwege die zekerheid, tussen aanhalingstekens, die u in de campagne bood voor die. De hypotheekrente Dan zal ik de mensen uitleggen dat gegeven de verkiezingsuitslag en het kabinet dat er nu aantreedt, Nederland voor zeer grote opgaven staat. En dat betekent dat wij beiden over onze schaduw moesten heen springen. Diederik Samson is dat bereid om een aantal terreinen te doen. Ik ben bereid ook dat op een aantal terreinen te doen. Het gaat hier om een maatregel die een kleine 200 miljoen oplevert tussen nu en 2017. En niet gebruikt wordt ter dekking van het tekort, maar gebruikt wordt om de belastingen te verlagen. Dus ik vind de manier waarop het invullen acceptabel. Het is geen maatregel die in mijn programma stond. Ik vraag voor u beiden, meneer Samsom en meneer Rutte. Je hoort wel zeggen, oké, okay, de hoge inkomens moeten meer bijdragen... de lage inkomens worden gespaard. Maar de rekening van dit kabinet zal vooral bij de middeninkomens gelegd worden. Bij de agent, bij de verpleegster, bij de leraar. Die krijgen door een opeenstapeling van allerlei maatregelen... heel erg veel voor hun kiezen... Uh, minder hypotheekrenteaftrek, uh, meer voor de zorg betalen... Uh, meer voor de kinderopvang. En dat stapelt zich op. En zij zijn dus de klos bij dit kabinet. Nee, als je kijkt naar de koopkrachteffecten van de, alle maatregelen die we hebben genomen... alle maatregelen bij elkaar opgeteld... want los van elkaar <kwijls> hebben ze zo allemaal hun eigen effecten. Maar bij elkaar opgeteld uh, laat het Centraal Planbureau heel helder zien... dat tot en met hoge middeninkomens er een lichte vooruitgang is. Daarna is er inderdaad een extra bijdrage gevraagd. En vanaf, en meneer Rutte zei het al, vanaf inkomens van ongeveer 100.000 euro... ja, gaan uh, mensen er ongeveer 0,6% aan koopkracht per jaar op achteruit. De lage inkomens, tot ongeveer modaal, gaan er 0,2% per jaar op vooruit. We hebben in dit geval die rekening van de crisis... die inderdaad betaald moet worden. En daar hebben we allebei onze maatregelen voor aangedragen. En zo is het ons gelukt... Maar we hebben hem eerlijk verdeeld. Maar legt u dan eens uit waar het al dat geld vandaan komt. 16 miljard bovenop wat we al bezuinigen om uit de crisis te komen. Mensen thuis zullen zich afvragen, ja, maar dat moet toch ergens dan vandaan komen. Legt u dan eens even uit waar dat allemaal vandaan komt. Ja, dat dat, raakt, dat is ook wat wij allebei gezegd hebben, dit pakket raakt iedereen. Als je naar die koopkrachtplaatjes kijkt, dan is dat nog redelijk evenwichtig. Hè? En dan zie je inderdaad dat zo tot de hogere middeninkomens dat net boven nul of rond nul zit. Maar als je kijkt naar het, naar het totale pakket van maatregelen wat we gaan nemen, is dat fors. Dat zijn maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg. Dat zijn maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid. Uh, maatregelen op het gebied van uh, ons internationaal beleid. Allerlei moeilijke maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je aan die grote bedragen toekomt. Die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën weer in de pas gaan lopen. Want we leven simpelweg op dit moment op de grote voet. Wat is de grote uitdeling tussen u bij Is dat inderdaad uh, u... De overheidsfinanciën en de bezuinigingen en u het eerlijk delen? Ik denk dat het hele akkoord die uiteraard vertegenwoordigt. Je ziet een samenspel van maatregelen die en zorgen voor solide overheidsfinanciën en voor een eerlijk verdeelde rekening. En, zo laat ook de doorrekening van het Centraal Planbureau zien, de groei blijft intact, werkgelegenheid blijft vrijwel intact. Dat is een bijzondere prestatie als je zoveel moet bezuinigen en ombuigen in zo'n korte tijd. Uh, die optelsom. Ik zei het ook al in mijn inleiding, vertegenwoordigt het beste van twee werelden. Daarom ben ik trots op dit resultaat. Nou, ik sluit me daar zeer bij aan. Het is nu mogelijk om een heel groot aantal onderwerpen in Nederland... waarvan we al jaren met elkaar zeggen, die moeten we in samenhang met elkaar aanpakken. Op het gebied van de gezondheidszorg, de woningmarkt, het onderwijs, de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt... om al die zaken in samenhang met elkaar nu uh, aan te pakken en dat zijn moeilijke maatregelen. Het gaat om gemiddeld 1000 euro per Nederlander per jaar. Dus inclusief klein, kleine kinderen, grotere kinderen, de ouderen, inclusief iedereen. He, 16 miljoen en uh, 16 miljard, dus 1000 euro per Nederlander. Uh, en dat is fors, dat zal iedereen merken. Als ik u zo bij de dan heb ik het idee dat die twee willen heel erg mooi met ja, elkaar gaan regeren. Nou, we gaan in ieder geval nu beginnen en, en tot nu toe zijn de gesprekken goed gelopen, maar zelfs bijna bewust dat een goede sfeer één ding is, maar dat we met maatregelen nu komen... die heel veel mensen in Nederland zullen raken. En uh, dat maakt ons ook zeer uh, bescheiden. Ook omdat we... ook en natuurlijk ook kwetsbaar. En, maar we hadden ook allebei kunnen zeggen, we zijn zo dol op al die zetels. Uh, we doen helemaal niets. Maar dat zou voor Nederland heel slecht zijn geweest. Ik ben na de verkiezingen en rond de verkiezingsdag heel veel mensen tegengekomen... die tegen me zeiden... Maak alsjeblieft een kabinet wat uiteraard het juiste doet voor het Nederland. Maar ook wat een tijdje blijft zitten. Want we hebben tien jaar met vijf verkiezingen gehad. Ik heb sterk de indruk dat Nederland behoefte heeft aan een stabiel kabinet. Wat het wat langer volhoudt. Zodat je ook Nederland echt op een nieuwe koers kan krijgen. de tweede Diederik, Samson en... Uh, Mark Rutte, de premier, de twee trotse heren in Den Haag... die nu verder gaan met de persconferentie. We gaan even naar Joost Vullings en naar de gasten die hier gaan aanschuiven... de komende uur, want voldoende te bespreken, Joost, over de inhoud. Maar even over het historisch moment hier. Deze coalitie is dus geen brug te ver gebleken. Nee, maar ze geven wel aan, uh, aan welke zijde van de brug het pijn doet... en wat hun winstpunten zijn. Dit was duidelijk een boodschap van beide heren aan hun eigen achterban... aan hun eigen kiezers van, wacht even, dit heb ik voor u binnengehaald... maar dit heb ik ook moeten weggeven. Maar wat bindt hen dan? Uh, de ja, de toekomsten willen toch samen, samen de crisis uit. En dan weet je dat je flinke maatregelen moet nemen. En die ambitie hebben ze. En die hebben ze ook wel waargemaakt. Hoewel het heel erg pijn gaat doen. Dat benadrukken ze natuurlijk ook allebei. Want hoe trots ze ongetwijfeld zullen zijn... weten ze natuurlijk dat heel veel mensen... als ze erachter komen wat er allemaal in staat... toch denken oef... Erik Bartelsman, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit, is ook hier te gast. Welkom, goedemiddag. goedemiddag. U heeft ook uh, mee zitten luisteren. De, bent u zo iemand die denkt oef? Nou, uh, kijk, we hadden dit al lang verwacht. We wisten dat ze verder moesten ombuigen. Die 15 miljard extra bovenop wat we in de lente hebben hadden, is al gebeurd. Uh, de bruggen vind ik wel interessant. Op, op ieder eurobiljetje staat er een brug... En we hebben er nu weer eentje bij, dus of dit nu betekent... dat, dat het kabinet solide voor Europa staat, weet ik niet. Nee, er werd wel gezegd, we hebben een open houding naar de wereld... dat zei Diederik ja. Samson, dat is denk ik ook vooral PvdA... maar wat hoorde u, hoorde u bij, bij Mark Rutte daarover? Nou ja, kijk, ze, ze zijn nu inderdaad het, het analyse... dat ze beide voor hun achterband laten weten van uh, dit gaat pijn doen... maar dit hebben we binnengehaald. Dat is denk ik wel eerlijk. Ze hebben allebei heel wat gegeven en genomen. Ik vind het wat dat betreft uitzonderlijk... dat zelfs dingen die tijdens campagnes werden gezegd... dit, dit vooral niet, dit gaat nooit gebeuren, dat het toch weer losgelaten. Anderzijds, het, het zijn toch langere transities en kleine aanpassingen. En Mark Rutte werd gelijk naar een van die aanpassingen gevraagd... de hypotheekrenteaftrek. Dus, stapjes Stapjesgewijs wordt hij een beetje aangepakt... In ieder geval voor bestaande gevallen. Voor dat nieuwe klopt. gevallen is dat weer anders. Hij zei dat dat geld dat pompen we gelijk weer naar u terug, naar uw portemonnee naar lastenverlichting. via lastenverlichting. Ja. Wat is dan het idee hierachter? Nou, het idee hierachter is dat de hypotheekrenteaftrekker erg verstorend werkt op de huizenmarkt. Je wil dat die markt goed werkt. Dus beter dat we dat geld niet rondpompen, namelijk mensen uh, korting geven voor, voor hun renteafdracht. en daarnaast hogere belasting laten betalen om dat weer te kunnen betalen. Laten we dat circuit uh, kortsluiten. Dat is een heel goed idee. En was er ook een vraag nog over, we gaan flink pijn leiden, iedereen. De rekening moet betaald worden, maar aan de andere kant... gaan er ook wel mensen uh, nog zelfs een beetje op vooruit. Er zitten dus inderdaad een, een, wat nivelleringen in. Dus een hoop van de pijn die wordt, niet, uh, die wordt niet gelijk verdeeld. De hogere inkomens die het beter kunnen dragen... Uh, we moeten dan ietsje meer betalen. En dat is toch wel weer het PvdA-gedachtegoed wat hierachter zit. Het woord oef blijft op zijn plaats, zo tegen half vijf. Uh, u kunt meelezen met het regeerakkoord de 81 pagina's... zijn terug te lezen ook op onze website... NOS.nl. Joost is uh, stevig aan het lezen. Gaan we gaan er straks inhoudelijk helemaal bijpraten. wat er nog achter die oef te vinden is. En meneer Bartelsman, Google zegt ze volgens nee, ik mij. zit nu het CPB-rapport oh, CPB lezen, mooi. En dan gaan we er even uit voor de hoofdpunt. van het nieuws. U krijgt Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal nieuwe kabinet gaat 16 miljard euro ombuigingen doorvoeren. Dat heeft vvd leider Rutte bekendgemaakt... bij de presentatie van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. Volgens Rutte zijn de ombuigingen nodig... omdat Nederland nog steeds op de grote voet leeft... en de economische groei structureel laag is. Als pijlers van het beleid noemde hij het op orde brengen van de schatkist... eerlijk delen en werken aan duurzame groei. De informateurs Kamp en Bos hebben een half uurtje geleden... het eindverslag van hun werk aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg... Kamp zei dat de informateurs aan alle facetten van de opdracht gehoor hebben gegeven. Een akkoord over een stabiel kabinet VVD en PVDA dat er snel moet komen. Van Miltenburg prees de snelheid van het werk van de informateurs... en waarschijnlijk benoemt de Kamer binnenkort een formateur. Minister Opstelten heeft zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers... van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen. Dat deed hij samen met staatssecretarissen Teve en Veldhuizen van Zanten... op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van slachtoffers in Utrecht. Volgens Opstelten heeft de regering niet eerder excuses aangeboden... omdat de bewindslieden eerst zelf met de slachtoffers wilden praten. En in New York zijn twee tunnels naar Manhattan gesloten... in afwachting van de komst van de orkaan Sandy. Dat is gebeurd in opdracht van de gouverneur. Twee belangrijke verkeerstunnels lopen een groot risico onder water te lopen... als de orkaan later vandaag de noordoostelijke kust van de Verenigde Staten bereikt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB Verkeersinformatie. Hier en daar vallen nu flink wat uh, flink, uh, regenbuien. Die kunnen voor wat meer vertraging zorgen. Momenteel zitten de meeste drukte op de wegen rond Rotterdam. In totaal zo'n 100 kilometer file. Wat langere files op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein 8 kilometer. Langzaam rijden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het Knopend Terbrechtseplein. En ook op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusen Zuid 7 kilometer.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 Gratis wintercheck. Kijk op Volkswagen.nl. Het is bijna vijf minuten over half vijf. U luistert naar het Radio 1-journaal zoals u afgelopen half uur kon horen. Het regeerakkoord is gepresenteerd door Diederik Samsom en Mark Rutte. Sterker nog, ze zijn nu nog steeds aan het woord. Daarom gaan we straks naar Marcel Bril, die daar in de zaal zit. We hebben hier het gast Erik Bartelsman. Joost Vullings is hier en komend uur natuurlijk ontzettend veel reacties op het regeerakkoord. Want, heren, jullie hadden het over Oef, maar dan hebben we het over de getallen achter die, uh, die Oef. Uh, 16 miljard extra aan ombuigingen, 1000 euro per Nederlander, zo zei premier Rutte. Joost, om even met jou te beginnen. Jij bent inmiddels behoorlijk door die, dat regeerakkoord aan het bladeren. Ja. Uh, wat, uh, wat valt die dan vooral op? Nou, laten we even kijken. Waar, waar, komen die, waar komt die 16 miljard vandaan? Nou, dat is een bedrag dat pas in 2017 echt bezuinigd wordt. Hè. dat loopt ieder jaar, komt er een aantal miljard bij. En dan zie je waar wordt het meeste gehaald? Nou, dat is in de zorg. Daar wordt uh, ruim 5 miljard uh, Euro dus bespaard de komende vier jaar. Uh, dan in de sociale zekerheid, daar wordt ruim 3 miljard euro uh, bespaard. Uh, dan het openbaar bestuur, daar gaat ruim 2,5 miljard euro af. En dan komt de internationale samenwerking. Kortom, dat is die aderlating voor de Partij van de Arbeid. Dat is ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn eigenlijk de grote bedragen waar het geld gevonden wordt. meneer Bartelsman. Kijk het, en, uh, het is, ik ga u toch een onmogelijke vraag stellen. Wat gaat de Nederlander daar op korte termijn van merken? Als nou, het nog het, zo lang is. Nou inderdaad, omdat het over drie jaar wordt uitgesmeerd. In 2013 al wat minder. En hopelijk komt de pijn pas als de economie weer aantrekt. Dus dan, uh, dan voelen we het ook wat minder. Uh, dus wat, wat betreft is het wel, wel gunstig gekozen zo. En dan een hoop van de, van de uitwerkingen. Ja, die, die zitten toch bij bepaalde bevolkingsgroepen dus in de zorg. Een hoop van de bezuinigingen gaat over langdurige zieken en langdurige zieke ouderen. En ja, dat, uh, dat, dat is een hoop, voor een hoop mensen een ver van hun bedshow. Maar wat kan deze presentatie deze middag doen voor de economie? We komen sterker uit de crisis met dit pakket zo zegt de premier. Nou, ik denk dat het, het belangrijkste bijvoorbeeld... is dat er nu helderheid eindelijk is over de huizenmarkt. Dat rommelde al vier jaar. Ik denk dat het een deel van de, van de huizencrisis... heeft gewoon met wereldwijd met de huizencrisis te maken... maar een deel heeft met deze onzekerheid te maken. Nu staat het pad van wat er gaat gebeuren met de hypotheek en de aftrek. staat gewoon op papier, het valt allemaal reuze... Mee. Mee. Hopelijk gaan morgen mensen gewoon huizen kopen en verkopen. Maar is dat reëel wat u nu zegt? Uh, ik denk dat dat een, een hoop kan uitmaken. Die onzekerheid in de economie heeft de onzekerheid leidt vaak tot, tot inactie. Dat mensen gewoon gaan wachten totdat ze meer weten. Nou, nu weten we meer. En als u zegt, het valt reuze mee. Kunt u een beeld schetsen voor oh. iemand die een hypotheek heeft van drie ton? Ik bedoel, krijg je dan een tientje minder nou, per in, maand in terug het, van de belastingdienst? In het, in het, in het eerste jaar, uh, stel je, u betaalt duizend euro rente per maand. Ja, dan gaat er een half procentje van de aftrek uh, af. Nou, dat is, dat is weinig. Nu gaat dat natuurlijk een andere kant gaan de inkomstenbelastingschijven de ook naar beneden. De timing daarvan weet ik niet precies. Dus het ligt aan wat de verhouding voor de mensen is tussen inkomen en hypotheekrente. Joost Vulling, zie jij dat wanneer nou, dat, dat ingaat? Nou, kijk, het, het, het lastig is dat als je fixeert op een bepaalde individuele maatregel, dan kan iemand uitrekenen dat het je bij wijze van spreken 50 euro per maand kost, maar er staat dan altijd wel weer iets verzachtends tegenover. Elders in het kort. En als je gewoon even kijkt naar de koopkrachtplaatjes, voor wat die waard zijn natuurlijk, want dat is dan altijd toegesneden op een gemiddelde groepen. Individueel kan het heel anders uitpakken. Maar goed, dan gaat eigenlijk uh, iedereen er echt marginaal op vooruit de komende vier jaar. Er zijn twee groepen die dus ook weer iets inleveren. Minder dan een procent. Dat zijn mensen die dus echt uh, fors meer verdienen. Dus drie keer modaal en nog hoger. Dat zijn de groepen die gaan inleveren. En dan heb je het over drie kwart procent over vier jaar. Gemiddeld. Alle andere groepen gaan er tot één procent op vooruit. Ja, meneer Bartelsman, dat valt dan dus reuze mee in zo'n tijd van een crisis, waarbij voortdurend wordt gezegd, we gaan allemaal de Pijn voelen. Nou ja, gemiddeld, gemiddeld genomen gaan we, gaan we pijn voelen. Eh, maar goed als je het goeien... vergelijkt met Zuid-Europa, ja, is het, Zuid het, het niet. toch? Nou ja, sowieso, in Nederland, in Nederland zijn we met z'n allen gigantisch rijk. Eh, onze netto vermogen is, is twee tot drie keer ons jaarinkomen gemiddeld genomen. We zijn gewoon een rijk land en we, we moeten niet al te veel zeuren erover. En dat hebben we nu drie jaar, vier jaar lang gedaan. Maar toch zegt dan uh, Diederik Samson... dit is geen akkoord waar we over kunnen spreken. Dit is echt een vreugde, er is echt geen sprake van. U schetst toch een beetje duidelijk nou, dat, dat het allemaal meevalt. Nou, voor... nee, het, nou ja, het valt meegegeven dat we, dat we al wisten dat dit aankwam. We wisten al tijdens de verkiezingscampagnes dat de lenteakkoord niet genoeg was, dat het somberder was dan daarvoor. Maar, maar somberder, het gaat allemaal over een half procentje. Het gaat over een paar kopjes koffie per week. Het is niet, het is niet dat we morgen met z'n allen uh, honger en kou lijden. Maar het is wel zo dat we natuurlijk al jarenlang, geloof ik, 65 jaar achtereen op Prinsjesdag zitten... dat iedereen al een klein beetje in de min zit. Dus al die minnetjes bij elkaar opgeteld hebben we natuurlijk is het net besteedbaar inkomen inkomen van mensen best afgenomen. Het is, het is, en, en, sommige, en bij sommige mensen kan het individueel kan een pakket van maatregelen bij sommige mensen wel heel hard aankomen. Ja. Dan kan je bijvoorbeeld, voor sommige mensen kan het wel een paar honderd euro per maand schelen. Maar gemiddeld genomen zitten we nu op de armoede van 2007 en uh, mijn kinderen gingen toen niet blootsvoets naar school. Dus dat, dat is. M een relativeren meneer Bartelsman Joost Vullings uh, jullie blijven bij ons we gaan naar uh, Hans Andering, gaat. Die bij de persconferentie nog heel even. Meneer Bartelsman, we weten welke brug het is. Voor de mensen die net inschakelen, Samsom en Rutte staan te praten voor een foto van een, van een brug. Het is, is de Uilanderbrug in Amsterdam. Ja, die gaat van, van, van, van uh, IJburg uh, naar Muiden. En het leuke is, de andere brug naar Eiburg is de Enaus-Herma-brug. En dan hadden we een brug naar de CDA gehad. En dat is nu helaas net niet gelukt. Die, die hebben met het dus De eerste kamer was het ja. ja. ja. Goed, uh, bruggen slaan, dat dat is namelijk het motto. Hans Andringa, jij hebt uh, de persconferentie gevolgd. Die is nog steeds bezig. Uh, wij zijn er alweer een kwartiertje weg. Heb je nog belangwekkende dingen gehoord het afgelopen kwartier? Nou, wat ik een uh, interessante vraag vond die uh, nog aan de orde kwam... dat is voor de... Uh, ja, in de verkiezingen heeft hij beide elkaar toch eigenlijk uitgemaakt voor een gevaarlijke socialist of uh, dat de VVD uh, uh, rechtsrotbeleid zou voeren en dan nu zien we in vijf weken dat hij eruit bent gekomen wat is eigenlijk het geheim geweest dat er in die vijf weken is uh, gebeurd en uh, zowel Mark Rutte als Diederik Samson die gaven daar antwoorden op die gingen Kijk, we zijn het er allebei over eens dat de laatste 10, 15 jaar... dat er vooral heel veel is blijven liggen. We hebben te weinig oplossingen geboden. En dit was nu, omdat we daar allebei zo van doordrongen waren... dat er nu echt iets moest gebeuren, langer uitstellen kon niet... om een aantal grote problemen in taboes in samenhang te doorbreken. En dat is eigenlijk de ja, common ground, het, het gemeenschappelijk gevoel geweest van beide partijen. Laten we nu niet uh, gaan hangen in onze tegenstellingen, maar laten we ons schild durven zakken en laten we echt belangrijke besluiten gaan nemen. Wat nog uh, erg blijft hangen, daar heb ik nog niet duidelijkheid over en dat blijkt ook uit het gesprek dat jullie in de studio voeren. Er wordt wel gesproken over pijn die geleden gaat worden. We zullen het allemaal gaan voelen. Duizend euro per Nederland. Nederlander. Maar wie wat nu precies gaat voelen en onder wat voor omstandigheden, dat is nu nog even de grote vraag. En dat zal dus later allemaal wel duidelijk worden, maar hier nog niet. Dankjewel. Joost Vullings, nog even één heel klein dingetje. Het meeste was natuurlijk wel al bekend in het regeerakkoord. Alleen wat we nog niet wisten is dat dit kabinet de Olympische Spelen niet wil hebben in Nederland. Ja, nou, daar uh, uh, zullen heel veel mensen teleurgesteld over zijn. Over, ik wil nog wel even over de, de, de WW-duur. Er is veel over gesproken. En er, wordt, er staat in het regeerakkoord dat de WW-duur ook verkort wordt. Maar als ik die paragraaf even lees... blijft het eigenlijk zo dat, uh, mocht je volgend jaar werkloos... Worden. je nog steeds twee jaar recht houdt op een WW-uitkering. Het eerste jaar is het uh, gerelateerd aan je laatstverdiende loon... zoals iedereen dat nu gewend is. Maar het tweede jaar wordt het gerelateerd aan het wettelijk minimumloon. Dus dan gaat in één keer je uitkering hard omlaag. En dat moet natuurlijk mensen stimuleren dan snel een, te zoeken, uh, een, een baan te zoeken. En de opbouw van de WW wordt wel veranderd. Dus over een aantal jaren wordt die WW-duur vanzelf wel korter. Kun je op basis van wat je nu beschrijft enigszins je voorstel, hoe die onderhandeling... op dit punt tussen Partij van de Arbeid en VVD is gegaan? Nou, dat heeft Diederik Samson ook gezegd. Hij zegt, we hebben natuurlijk een, een aanlating gedaan uh, bij de WW... maar het hele beleid is erop gericht... om mensen zo snel mogelijk die arbeidsmarkt op te krijgen. En dat klinkt natuurlijk heel vriendelijk... maar dat houdt dus ook in dat een uitkering gewoon wat lager wordt... waardoor de, de, moet zeggen, de stimulans om, t, om t snel te gaan solliciteren... nadat je werkloos bent geworden, groter wordt. En, ja, en er waren nog wat maatregelen ook om zeggen, mensen, de, uh, arbeidsgehandicapten... mensen die, die moeilijker mee kunnen komen in de samenleving... om die dus aan werk te helpen door dat af te dwingen bij bedrijven... dat ze dat soort mensen in dienst gaan nemen. Goed, Joost en meneer Bartelsman, wij praten straks verder. Dan gaan we... Wat over de plannen van de gezondheidszorg. Daar spreken we straks ook over met André Rauvoet namens de verzekeraars... en met Wilna Wind namens de patiënten. We hebben, natuurlijk ook verkeers, we hebben natuurlijk ook verkeersinformatie. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Momenteel 34 files bij elkaar, goed voor 120 kilometer. Duidelijk te merken het effect van een aantal regenbuien die over de kust trokken. De langste file is momenteel op de A15 van Europort naar Rotterdam. Daar staat tussen Spijkenis en Knopend Vaanplein 8 kilometer... en op de A20 hoek van Holland richting Gouda... tussen Schiedam en het Knopend Brechtseplein 7 kilometer... Het NOS Radio 1 Journal live vanuit Den Haag... met Lucella Carasso en Tim Overdijk. En in Den Haag samen met films. Radio Vullings. En met Jos Vullings natuurlijk, die er ook hier is. En niet alleen in Den Haag wordt natuurlijk gekeken... ook in Den Bos daar is Joris van der Kerk over deze middag. Om erachter te komen wat de kiezer van dit akkoord vindt. De stad, dat Den Bosch, ongeveer evenveel mensen... op de Partij van de Arbeid en de VVD gestemd als in het hele land. Bij een winkelcentrum, de Rompert... Kraaien die vliegen, inderdaad wel, maar maken toch niet zoveel herrie, over de supermarkt. En net voor de supermarkt staat een grote auto met een mevrouw en een kind. Een nieuwe regering, mevrouw. Blij mee? Nou, eerlijk is eerlijk. Ik ben er niet zo blij mee. En waarom niet? Voornamelijk voor de hypotheek aftrek, natuurlijk. Ja? Ja. Dat was een van de voornaamste redenen om voor de BBD te stemmen. Maar helaas, ze gaan het uh, afbouwen. Maar het is maar een heel klein beetje... Als ik het goed begrepen heb. Ja, wij zijn niet blij mee. Onze persoonlijke situatie uh, is dusdanig dat. Uh, dat tot nu toe wel. Uh, een voordeel voor ons is. Uh, die heeft de aftrek al die jaren. En. Uh, wij gaan we, <tossilfeer> en, laat het merken, mag ik zo zeggen. Ja, want het cliché bij deze Porsche hoort dat er wel een redelijk inkomen bij hoort. <tossilfeer> maar, ingewikkeld geformuleerd, maar die aftrek was hoog. Ja, daar maakt u gebruik van. Dat nou, ik zo zeg, of die hoge vlaag is, dat is een tweede. Maar je maakt gebruik van, inderdaad. Er mag niet zozeer inkomen. Iedereen die een huis heeft in Nederland. heeft. Voordelen. En uh, of het nou voor 1 euro voordeel is of 100 euro voordeel. Maar je hebt er voordeel aan. Ja, wat doet het met uw vertrouwen in de, de VVD waar u op gestemd hebt? Het zat eraan te komen natuurlijk. Hè. De verwachting was wel, u moest wel heel erg goed van vertrouwen zijn. En wil je zeggen van, goh, dat hele, het hele programma van de VVD... zal zal op 1 worden doorgevoerd. Ja, het moment dat bekend werd dat ze we samen met de PvdA gingen... toen was dat, oh oh. Ja, betekent dat er een volgende keer dat u, dan, dat u dan anders zou gaan stemmen? Of er anders naar kijkt in ieder geval? Nee, denk het niet. Ik denk het niet. Het is nou een gulle middenweg. En uh, ik, heb, ik weet nog niet precies hoe het hele programma er nou uitziet, uh, het plan wat ze hebben. Ik heb nog geen tijd we hebben niks van meegekregen. Meer betalen voor de zorg voor u, minder betalen voor ontwikkelingssamenwerking. Ja, ik vind het niet erg voor meer te betalen voor de zorg als ik maar directe zorg krijg. Dan de minder betalen voor de zorg en dat je even uh, die wachtlijsten krijgt en daarop moet wachten. Dus dat is... Dat vind ik niet eens zo erg. Een beetje het Belgische systeem dat, dat, dat, voor de zorgsector. Want ik word een beetje moe van al die wachttijden en de bureaucratie ook binnen de zorg. Als dat nou die bureaucratie wat minder wordt en dat je daarom iets meer moet betalen. En voor mijn gezondheid en voor die van mijn kinderen. Daar verkoop ik mijn auto en mijn huis voor. En een kwart bezuinig op de ontwikkelingssamenwerking. Dus een miljard eraf. Voor nu? Iets te ver van mijn wetshow is dat gedeelte, Dus dan denk ik, oké, okay, dat, dat maakt me dan niet zo heel erg veel uit. En ik heb nu voor PvdA gestemd. Dus dan wist ik al dat dat iets minder uh, ging worden natuurlijk. En dan denk je eerder aan je eigen situatie. Aan de uh, renteaftrek bijvoorbeeld. Ja, en daardoor... Uh... Heeft ze dus minder geld te besteden, heeft ze snel uh, berekend. Samen met uh, haar man en het kind achterin de auto. En wegreed ze. Um, winkelcentrum, uh, de meeste winkels uh, zijn uh, over een uurtje dicht. Maar de supermarkten blijven nog tot, uh, tot acht uur open. Dus nog heel veel mensen die hier voorbij komen. En die hun mening kunnen geven over wat er vandaag in Den Haag allemaal gepresenteerd is. Joris, dankjewel. Uh, jullie hadden het al even over de zorg. Het nieuwe kabinet gaat miljarden minder uitgeven aan de zorg. Want als het uh, zo doorgaat met de uitgaven als nu... dan is het niet meer te betalen, is het idee. André Rauwvoet, voorzitter, zorgverzekeraars Nederland, is aan de lijn. Goedemiddag, meneer Rouwvoet. Goedemiddag. Wat is uw eerste reactie op dit regeerakkoord qua zorg dan? Ja, dan kijk ik specifiek natuurlijk even naar de, de zorgparagraaf. Nou ja, kijk, we hebben onlangs uh, vanuit, uh, op initiatief van ZN, vanuit uh, de hele zorgsector, een agenda voor de zorg met allerlei voorstellen aan de informateurs en de onderhandelaars aangeboden. En ik zie tot mijn tevredenheid dat zijn werk wel gedaan heeft. Veel van wat daarin staat is uh, en verstandig ook overgenomen door de onderhandelaars uh, in dit regeerakkoord. Uh, tegelijkertijd blijft er natuurlijk wel uh, nog nodige te wensen over, dat vind ik ook echt dat het uh, kabinet wat aanstaande is een aantal verkeerde keuzes maakt. Want wat is wat u betreft een verkeerde keuze? Ja, als ik eerst mag zeggen wat ik verstandig vind... is dat men het huidige stelsel, met name in de curatieve zorg, ongewijzigd laat. Dat was ook een wens van de hele zorgsector. En dat men de AWBZ, de langdurige zorg, wel gaat hervormen. Maar als je dan kijkt naar het laatste, hoe men het aanpakt... Dan zie ik uh, toch een, een, een knip in de oudere zorg. Een flink stuk naar de gemeente, een ander stuk naar de zorgverzekeraars. Daarmee word ik er niet integraler op. En het zou juist vanuit de inhoudelijke kant van de oudere zorg verstandig zijn. Om de wens van de hele zorgsector te volgen en de oudere zorg naar de zorgverzekeringswet uh, over te brengen. En daar is heel veel voor te zeggen. Dus daar valt echt nog wel wat over te spreken, wat, uh, wat mij betreft. En kijk ik dan naar de, de premieontwikkeling, hè? dan kiest men voor een sterke inkomensafhankelijke premie. Nou, dat wordt vooral ingegeven door inkomenspolitieke overwegingen. Dat laat ik aan de, aan de politiek. Maar de vraag is wel dat met de keuze die nu gemaakt is... of het de, de evenwicht dat er in het stelsel altijd was en hoort te zijn... tussen publiek en privaat, hè, of dat nog voldoende in stand blijft. Dus we zullen echt naar moeten kijken. Wat je... bedoelt u daar dan mee? Kunt u daar maar een voorbeeld ja, van geven? Ja, de gedachte over De nominale premie is ook bedoeld voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen. En dat biedt de verzekeraars als private partijen ruimte om te onderhandelen en te concurreren met elkaar. En het inkomensafhankelijke, dat, dat drukt dan de solidariteit uit... en dat is het publieke deel. Nou, dat is natuurlijk een forse verschuiving uit het inkomensafhankelijke. Daar kun je van alles bij bedenken waarom dat goed zou zijn... vanuit de optiek van de partijen. Maar ja, partij van de Partij jaar... van de Arbeid met name, toch? Ja, die was daar natuurlijk heel erg voor. En daar dat kan ik me veel bij voorstellen. Maar de vraag is wel of met, als je nu ziet wat men afgesproken heeft... dat we in 2017 een nominale premie overhouden... van ongeveer 400 euro op het jaar bij of dat voldoende zal zijn om ook die concurrentie een goede, goede vorm te geven tussen de verzekeraars. Daar moet ik echt even naar kijken. En uh, als ik zie dat bijvoorbeeld de restitutiepolen worden afgeschaft. Hè, dus dat je helemaal zelf je, je, je arts kan kiezen en dan toch de, de zaak vergoed krijgt. Die, dat wordt nu voor de basisverzekering afgeschaft. Dat gaat alleen naar aanvullende verzekering. Nou ja, er zitten echt wel een aantal flinke haken en ogen aan. Dus er valt nog genoeg over te onderhandelen. En, te en, en als u het dan heeft over die haken en ogen wat dat betreft... Dan, dan voorziet u tussen patiënten en verzekeraars veel discussie... over bij wie ze terecht kunnen en moeten? Nou nee, nu is het zo dat je zelf kunt kiezen in de meeste gevallen voor een restitutiepolis of een natura podus In een restitutiepolis heb je echt vrije artsenkeuze. Uh, en dat wordt nu voor de basisverzekering afgeschaft. Dus dan ben je gehouden aan... Uh, daar valt ook wel veel voor te zeggen omdat dan de zwartverzekeraar goede afspraken kan maken met die aanbieders die ze zelf contracteren. Maar uh, om nu helemaal de mogelijkheid af te sluiten om uh, ook voor de basisverzekering een restitutiepolis te kiezen, waarbij je dus meer premie betaalt, maar dan ook wel je eigen arts kan kiezen. Nou ja, dat is natuurlijk toch wel een forse ingreep in, het, in de vrijheid van verzekeraars om goede polis aan te bieden, die ook door de mensen gewenst worden. En dus ook een zekere beperking van de vrije artsenkeuze. Nog even één punt. In 2017 worden zorgverzekeraars financieel verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg. Zo begrijpen wij. Wat gaat dat betekenen? Ja, dat is ook wel iets waar we, waar we echt naar zullen moeten kijken. Omdat, daar is natuurlijk in het verleden wel vaker over gesproken. Ik snap de wens om de AWBZ, de langdurige zorg, echt tot zijn kern terug te brengen. Uh, tot nu toe zijn wij ervan uitgegaan dat daar in ieder geval de intramurale geestelijke gezondheidszorg uh, in ieder geval bij zou horen. Samen met de zorg. Het kabinet kiest er nu voor om de GGZ in zijn geheel in 2017 naar zorgverzekers over te brengen. In ieder geval al, waarschijnlijk al eerder in 2015, maar in 2017 zou ook financieel... Helemaal risicodragend te maken, de zorgverzekeraars. Nou, dat is natuurlijk wel lastig. want dan zul je heel goed moeten praten over de voorwaarden waarom de zorgverzekeraars dat die, die geestelijke gezondheidszorg wat toch heel specifiek is, en echt anders in zijn aard dan de ziekenhuiszorg of de huisarts, of de apothekers. Hoe we dat goed kunnen uitvoeren. Dan praat je over de techniek van risicoverevening, en zijn ook een hoop technische informatie. En uh, zover ben ik nog niet dat ik kan zeggen dat dat allemaal zo probleemloos kan. Ik put wel hoop uit uh, het feit dat. dat dat, uh, deze partijen, en PvdA, eigenlijk in iedere paragraaf, en ook in de zorgparagraaf, uiteraard zeggen dat ze met verzekeraars en ook andere partijen in de zorg uh, om de tafel willen, convenanten willen sluiten. Dus het lijkt mij dat we dan hiermee ook een aantal punten hebben waar we echt nog even elkaar in de ogen zullen moeten kijken. Zo te horen inderdaad. Voor u genoeg werk te doen. André Rauwvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. Dank voor uw reactie. En straks, als het goed is, hebben we ook nog een reactie van de patiëntenfederatie. We nou, gaan ze even nu voor vijf. Eerst even naar Willemijn Houbert in Hilversum. willen maar goedemiddag. goedemiddag. We hebben hier een raam in de studio in Den Haag en dan zien we dat het zwaar bewolkt is. Ja, dat klopt. Dat geldt voor het hele land. Ja, dat geldt eigenlijk voor het hele land. Een dik pak bewolking waar ook af en toe wel wat regen uitviel en vooral aan de kust was het vandaag uh, behoorlijk nat. Maar als je dan toch kijkt naar het afgelopen weekend, dat flink Koud was, vandaag ja. was het al. Vooral vanmorgen voelde het al wat zachter aan. Wat is er gebeurd? Ja, dat klopt. Afgelopen weekend uh, hadden we eigenlijk nog steeds te maken met uh, flink koude lucht die vanuit het noorden richting ons land getransporteerd uh, werd, waardoor de temperatuur ook s'nachts heel erg laag uitkwam. En er zelfs al een aantal strooiacties geweest zijn op uh, bruggen her en der verspreid door het land. Maar de wind is nu wat gaan draaien. Er zit een lage drukgebied uh, aan de zuidkant van Noorwegen. En dat trekt naar het oosten weg. En er zit een front aan, dus een band met bewolking. En daarachter zit wat warmere lucht en daar zijn wij langzamerhand in terecht aan het komen. Dus nou ja, het is nog warm, is een beetje een groot woord misschien, maar het is in ieder geval warmer dan het afgelopen weekend was. En blijft dat ook zo? Ja, voorlopig verandert dat niet zo. We blijven een beetje in die westelijke of zuidwestelijke stroming zitten. De temperatuur blijft nog wel ietsjes onder de normaal de komende dagen, rond een graad of 10 maar goed, dat is wel wat warmer dan de afgelopen dagen. En dan even Sandy, hè, de orkaan ja. die aan de oostkust van Amerika uh, bezig is of ja. nadert. Hoe staat het daar op dit moment mee? Uh, Sandy is echt een ontzettend grote um, um, orkaan. Die heeft een, uh, een diameter waar nog stormwinden zijn, waar het dus ook heel hard waait, van 1500 kilometer. Dus dat, nou ja, dat past Nederland heel wat keren in. En dat trekt dus langzamerhand richting, uh, nou, in de omgeving van uh, New York... komt in de staat New Jersey dan uh, aan land, uh, lo lokale tijd uh, aankomende nacht. Maar nu zijn de gevolgen al merkbaar, want de golven zijn al flink hoog... en er valt al heel veel regen en het is hartstikke bewolkt daar... en dat, uh, de komende uur gaat dat natuurlijk niet uh, veranderen. En uh, Sandy gaat heel langzaam, maar wel gestagen dus richting het uh, noordwesten. Willemijn, dankjewel. Willemijn Hobert. Terug naar de brug die, uh, waar, uh, waar Samson en Rutte vanmiddag voor stonden. Waar trouwens de zon boven schijnt boven die grote foto van de Eilanderbrug. Het gaat natuurlijk ook met name over de zorg... waar minder geld voor wordt uitgegeven de komende jaren. Wilna Wind, goedemiddag. Goedemiddag, Directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Wat is uw eerste indruk als u die 81 pagina's bekijkt... en dan vooral inzoekt op de zorg? Nee, wij hebben natuurlijk met name snel naar de zorg gekeken... Uh, dan zie je verschillende dingen. Uh, er gebeurt natuurlijk het nodige met uh, de zorgtoeslag, die wordt afgeschaft. Nou, de vraag is dan: is dat erg? Um, we hebben met name uh, gekeken wat gebeurt er nou verder? De dus zorgtoeslag is dat erg? gaat weg, maar de premie wordt inkomensafhankelijk. Er wat... gebeurt het een en ander op eigen bijdrage. En wat je natuurlijk wil weten, is: wat, betaal... wat betekent het voor mij uh, in mijn portemonnee? En met name, wat betekent het voor uh, mensen die chronisch uh, ziek zijn? Um, daar is nog even wat meer informatie uh, voor nodig. En we zullen de komende dagen natuurlijk met elkaar, dat zult u ook doen... er alles aan doen om te zorgen dat we die plaatjes duidelijk krijgen. Ja, Ziet u wel ingrepen waarvan u denkt dat dat niet mogen gebeuren... als ik spreek namens de patiënten? Nou, Als ik kijk naar de ouderenzorg, zorg, um, dan wordt daar een lijn gekozen. Een stukje naar de zorgverzekeringswet, een stuk in de WMO... een stuk eigen bijdrage, uh, een stukje blijft uh, ADBZ... Daarvan uh, denken wij dat dat nou niet de meest gelukkige keuze is. Want in wat springt geval... daaruit dan? Wat, wat, waarvan, wat nou, zegt u daarvan? Wij hadden als partijen uh, in het veld met z'n allen gezegd... Van, doe dat nou naar de zorgverzekeringswet en een klein stukje naar de WMO. En wat je nu in het regeerrapport ziet staan... is dat het eigenlijk op vier verschillende plekken uh, komt te zitten. Nou, De vraag is of dat erg verstandig is. In ieder geval uh, is er in de uh, randvoorwaardelijke uh, zin wel heel wat nodig... om dat. Uh, uiteindelijk toch goed te laten lopen. Dus daar zullen we graag over in gesprek gaan. Met want, want u vreest dat mensen dan in meerdere opzichten... gepakt zullen worden in hun portemonneer? Nou, maar ook uh, vooral dat je met verschillende... Uh, als er iemand komt uit de zorgverzekeringswet... en iemand uit de WMO en ook nog iemand uit de AWZ. en voor huishoudelijke hulp komt er niemand meer. Kijk, de vraag is of dat nou voor mensen nog goed te volgen is... en of dat een verbetering is voor mensen. Nou, dat zal niet vanzelf gaan. Daar hebben we echt nog wel even wat... Uh, wat werk aan te doen, maar dat zullen we ook graag doen. Nou, gemeenten worden ook meer verantwoordelijk gemaakt hè, voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van langdurig zieken en ouderen, waar u net over had. Hoe, hoe schat u dat in? Gaat dat, gaat dat gebeuren? Gaat dat werken in de praktijk? Ja, nou ja, dat is juist dat punt uh, waarvan we zeggen: daar is nog wel even wat uh, voor nodig. Kijk, je wil natuurlijk niet, nu is het een verzekerd recht uh, voor mensen, tenminste veel dingen. Dat wordt de voorziening. Nou, dan kun je voorzien dat het afhangt van de financiële situatie uh, van de gemeente. Nou, ik wil natuurlijk niet dat mensen in Wassenaar het veel beter hebben... dan mensen uh, bij ons in uh, Utrecht, Overvecht, Noord. Dus daar moet wel het nodige voor afgesproken worden. En in de teksten die wij nu hebben be kunnen, kunnen bekijken... Uh, denken we dat het echt wel nodig is om daar nog wat aanvullend voor af te spreken. Want wat is daar concreet voor nodig dan? Om dat inderdaad succesvol te maken? Nou, dat mensen in ieder geval uh, weten dat ze de hulp krijgen die nodig is. Dat het niet alleen mag afhangen van uh, de financiële situatie van de gemeente... Want als het kiezen wordt tussen lantaanpaals en uh, zorg voor ouderen, ja, dan moet je je wel zorgen maken. Dus dat soort dingen moet je goede afspraken uh, over maken. En nou, wat ik al zei, daar is nog wel even wat voor nodig. En u hebt ja. ook nog wat meer tijd nodig om echt goed te kunnen lezen en te begrijpen nou ja, wat er wordt bedoeld. Wilna Wind, op zoek naar meer informatie, directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Dank u wel. We gaan naar het nieuws van vijf uur. Daarna zijn we terug met meer reacties. Natuurlijk op dat regeerakkoord. Dat is vanmiddag een uurtje geleden gepresenteerd: met als motto bruggen slaan. De term over de schaduw heen springen was weer even terug. Na vijf meer reacties, de eerste vanuit de politiek die reageert... is de fractievoorzitter van het CDA, kan ik alvast zeggen van Haarsma Buma. Die noemt het een teleurstellend resultaat. Straks horen we, als het goed is, ook nog Arie Slop van de ChristenUnie... en vast nog veel meer. Tot zo. Vanavond, BNN Today. You know, one, one bird make a, a good summer, you know? Yes, so... yes, and is <laughs> natuurlijk het like cow, hè? Vanavond om half negen op Radio 1. Er is ook veel minder goed nieuws over Obama te Precies. vertellen. Hij is een hele matige president geweest en er valt niet meer veel van, uh, van te maken. Luister en kijk mee op radio1.nl. Eh, wat, wat klinkt jouw stem trouwens, paard? My voice sounds just a little hoarse. Radio 1, het nieuws van alle kanten. <laughs>